met het nos Journaal. Het Amsterdamse Studentenkoor biedt excuses aan voor structureel geweld, meldt Trouw. Uit nieuw onderzoek blijkt dat er binnen de heren tijdens ontgroeningen een cultuur heerste van fysiek geweld. Leden hebben het in het rapport over hersenschuddingen en botbreuken. Het Amsterdamse Studentenkoor raakte herhaaldelijk in opspraak vanwege grensoverschrijdende ontgroeningsrituelen. Daarom maakt de vereniging nu dus excuses aan leden, oudleden en ouders. Het koor zegt dat het sinds twee jaar beter gaat en er ook meer toezicht is. In een restaurant in Madrid zijn twee doden gevallen door brand. Tien mensen raakten gewond. Het vuur zou zich razendsnel hebben verspreid toen plastic planten in brand vlogen. Mensen konden moeilijk wegkomen omdat het vuur begon bij de ingang van het restaurant. Mogelijk stonden er in februari vorig jaar al Amerikaanse topgeheimen... over de oorlog in Oekraïne online, meldt de New York Times. Dat is veel eerder dan werd gedacht... De Amerikaanse militair die de geheimen zou hebben gedeeld, werd onlangs opgepakt. Hij zou details hebben gegeven over het aantal Russische en Oekraïnse slachtoffers en over Russische spionageactiviteiten. In de Zuid-Chinese zee is een scheepswrak gevonden waarop in de Tweede Wereldoorlog meer dan duizend krijgsgevangenen om het leven kwamen. Dat waren vooral Australiërs. Het gaat om een Japans koopvaardijschip dat in de oorlog werd geraakt door Amerikaanse torpedo's. Aan boord waren bijna duizend Australiërs en tientallen burgers, onder meer uit Nederland. De Amerikanen wisten niet dat die aan boord waren. Met hulp van het Nederlandse bedrijf Fugro werd het schip gevonden op een diepte van 4 kilometer. Het weer, steeds meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuiden regen. Het wordt 13 tot 19 graden. Morgenochtend is het eerst op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de middag gaat het opnieuw regenen en het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog een paar files op de N205. Van Nieuw-Vennep naar Haarlem heb je nog een kleine 10 minuten tijdverlies tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. Op de N208 rijdt het nog langzaam van Sassenheim naar Haarlem. Voor de aansluiting met de N207 heb je nog een kleine 10 minuten oponthoud. En op de N247 rijdt het langzaam van Amsterdam naar Horen. Voor Broek in Waterland is de vertraging 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 FM Ze heet Anna, Anna heet haar. En hon kan banna bannen, det is zo Får En upp i up in onze vill Ik wil berätta voor je dat ik ken een bot. Ik ken een bot. Ze heet Anna. kan jag trodde aldrig att jag hade så full men annars skrev oss jag är än enbart jag är en väldigt väldigt vacker tjej. som nu är väldigt främmande för mig men det finns inget som behöver förklaras för i mina ögon är hon alltid en bort It Now I see stars in your eyes when we're halfway way there Now I'm not faced by all the lights and flash cameras Cause with my arms around you, there's no need to care We, don't fit in, well, we are just ourselves, I could use some help of this conversation here, it looks done in this. Don't ask that question here. This is my only fear that we become hey, beautiful people. Top designer clothes, front row fashion shows. What you doing? Find up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 dan in oktober is ZFM.